Oud-minister van Justitie Ernst Hirsch-Balin... houdt vanochtend in de Domkerk de 5 mei lezing. Onder andere premier Rutte is daarbij. Hij steekt daarna om 1 uur het bevrijdingsvuur aan op het festival in Utrecht. Dat is het teken dat de bevrijdingsfestivals zijn begonnen. Bevrijdingsdag wordt afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam.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 En dan het weer, vanochtend eerst bewolkt, later geregeld zon. Het blijft vandaag droog, middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. En aan zee, kans op nevel. Dit was het nms -journal. Ben jij een van die IT-pros die overwegen zelfstandig te worden? Wij geven niet alleen alle informatie, maar kunnen je ook begeleiden... bij het opzetten en inrichten van je eigen business. Hoe? Kijk op onze website. it -stopping.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 Manuel Venderbos. Wat is er nou mooier dan op de mooiste dag van de week... de zon te zien opkomen aan de rand van de Oostvaardersplassen. Een uurtje geleden was het nog een oranje gloed... maar inmiddels staat uh, ja, de, de kopere ploert al uh, helder aan de, aan de horizon te schijnen. Ik zie hier aan de rand van de plassen ook allerlei kleine eendjes zwemmen. moeder eenden met, nou, met een kroos van misschien wel 20, 30 kleine eendjes. Heel schattig, gakkende ganzen. Ik heb net... Uh, voorbij rennende paarden gezien. Kortom, ik ben er helemaal klaar voor. Een hele goede morgen en heel puik dat u luistert naar Dit is de Zondag. En naast mij loopt Remco Rijding. Remco, het is vandaag bevrijdingsdag, 5 mei. Uh, waar denk jij dan aan? Ja, ik denk natuurlijk aan, aan vrijheid en, en, en vrede. En uh, in mijn geval, omdat ik me al heel lang bezighoud met uh, Russische soldaten... Uh, ook aan de, de families van de soldaten die gesneuveld zijn... En die hier uh, een laatste rustplaats hebben gekregen. En uh, ja, die, bij die families ligt mijn hart. En uh, hun hart ligt inmiddels ook hier uh, bij ons in Nederland. Ja, want uh, als je denkt aan de Tweede Wereldoorlog... denk je natuurlijk aan de geallieerden. Maar de meeste mensen denken dan aan Canadezen, Amerikanen... maar niet aan Russen. Nee, dat is ook heel logisch, omdat we natuurlijk fysiek zijn bevrijd door de Amerikanen, de Britten, de Canadezen, een, een Poolse groep ook. Maar de, de Russen hebben natuurlijk een enorme bijdrage geleverd aan, aan onze bevrijding. Uh, niet in directe zin, maar uh, aan het Oostfront is natuurlijk uh, enorm gevochten. En uh, ja, de Russen horen natuurlijk ook bij de geallieerden net zo goed. Je hebt er een beetje, zo beetje je levenswerk van gemaakt om meer te weten te komen... over de familieleden van die Nederland begraven Sovjet-militairen. Soldaten die opkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We staan hier aan de rand van de Oostvaardersplassen. Um, ja, voor Nederlandse begrippen een best aardig natuurgebied. Maar voor Russische begrippen een mini-dierentuin? Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Rusland is natuurlijk een immens land... Met duizenden kilometers aan, aan tundra en natuur. Uh, berkenbomen, als je met de treinen Trans-Siberie-express rijdt... zul je nou, vele duizenden kilometers uh, die berkenbomen aan je voorbij zien komen. Maar dit is wel weer typisch, uh, typisch Nederland zo. Met uh, ja, het vlakke land en, uh, en de plassen. Uh, prachtig stukje Nederland. En, en wat vind jij nou mooier? Want je bent inmiddels een halve rust geworden. Ah, gewetensvraag eigenlijk, hè? Nou, ik moet zeggen dat je in mijn agenda niet zo gauw zult staan dat ik mij om half zeven moet melden in de buurt van Almere. Ik ben absoluut geen ochtendmens, maar uh, ja, dit heeft mij toch wel weer doen realiseren dat ik daar vaker tijd voor moet maken. Omdat a. de natuur hier prachtig is, uh, maar b. Uh, elk mens wel een moment van rust en, uh, ja, en vrede uh, en uh, ja, een praal van de natuur nodig heeft om uh, tot bezinning te komen. Dus uh, ik moet dat misschien toch vaker doen. Uh, mensen in de Randstad die zoeken uh, soms ook wel de natuur op. Jij hebt een tijd in Moskou gewoond. Uh, doen mensen in Moskou dat ook? Ja, absoluut. Uh, Moskou is natuurlijk onvergelijkbaar met, met deze plek... omdat het daar 24 uur per dag, zeven dagen in de week, uh, gigantisch druk is. Er wonen 12, 13, misschien wel 14 miljoen mensen. Uh, miljoenen auto's, dus verdurend lawaai. Het is een 24-uurseconomie. En juist in die, die, die gekte, die, die dynamiek zoeken mensen uh, heel graag de natuur op. Russen zijn wat dat betreft ook echt gevoelsmensen... Um, veel mensen hebben wel gehoord van de datcha's. Dat zijn ja, kleine buitenhuisjes met een klein tuintje, soms een moestuintje erbij. Um, zeker als je in Moskou woont is dat zeer aan te raden om af en toe... Eens die, uh, ja, die vieze, chaotische uh, en weliswaar fascinerende stad... maar om die dan toch af en toe te verlaten. En dat doen Russen. Wat moet ik me voorstellen bij zo'n datcha? Is, is dat net zoiets als een volkstuin in Nederland? Ja, het kan alles zijn van een volkstuin tot aan een villa. De meeste Russen hebben, als ze een datje hebben, een klein houten huisje. Laten we zeggen zo'n 100 kilometer van Moskou, als ze in Moskou wonen. Met wat groen eromheen. Sommigen verbouwen daar inderdaad hun eigen groenten. En genieten daar inderdaad van de buitenlucht vooral. Het is een moment van rust, van terug naar de basics, terug naar de natuur... En um, ja, vaak gaat dat ook dan gepaard met gezelschap. Dus uh, een lange tafel met eten en wodka. En er wordt alle tijd voor genomen. Dus niet om zes uur aan tafel om kwart over zes aan de afwas. En ja, dat, dat is wel het mooie van het land. Dat ze daar de tijd voor hebben. En de tijd nemen om je te realiseren wat echt belangrijk is in het leven. Uh, jij hebt uh, een boek geschreven over uh, Russische geallieerde soldaten. Uh, specifiek uh, Russische geallieerde soldaten die hier in Nederland zijn begraven. 862, als ik het uh, goed heb. 865. 865. Um, en dat boek heb je geschreven in zo'n Russische Dasha. Hoe was dat? Ja, dat... Uh... Dat was een hele ervaring, want ik realiseerde me dat, dat ook ik door de waan van de dag er te weinig aan toe kwam, te weinig rust had. Dus ik dacht, er is maar één manier en dat is afzonderen. Dus ik ben in het zuiden van Rusland bij vrienden van vrienden, vrienden van familie, van mijn schoonfamilie, op zo'n datje terechtgekomen. Nou, precies zoals ik net beschreef. Uh, maar in het zuiden is het 38 graden in de zomer. Dus ik was hartstikke blij dat ze een, een soort van zwembadje van 1 bij 2 hadden gebouwd. Waar ik dan elk uur even in kon springen. Even voordat mensen, je bent uh, zo'n beetje 2 meter. Dus dat moet net gepast hebben. Ja, daar paste ik net in. Daar uh, kon ik me net in onderdompelen. En dat was genoeg om weer even af te koelen en, uh, en verder te werken. Maar geen stromend water. en uh, ja, Van die gaspitjes waar je dan uh, wel een eitje op kon bakken. En één keer in de week uh, ging, het, ging het water dan uh, de, de kraan wel aan. Dus je kon je met een slang wel het zwembad bijvullen en, en je flessen met water vullen om, uh, om, om een koude douche te kunnen nemen. Maar dat was heel primitief en dat was ook heel goed om uh, mij op Spartaanse wijze uh, te wijden aan mijn boek. En dat is uh, gelukt. Uh, daar ga je zo meteen alles over vertellen. Het boek Kind van het Ereveld, waarin je verslag doet van jouw zoektocht... naar nabestaanden van in Nederland begraven Sovjet soldaten. Ik ben benieuwd waarom je aan die zoektocht bent begonnen... en wat dat tot nu toe heeft opgeleverd. Uh, zullen we naar binnen gaan? Ja. prachtige van de eveneens wonderschone zangeres Chris Berry. Haar debuutplaat Marble staat vol met dit soort heerlijke liedjes... om bij wakker te worden. U luistert naar Dit is de Zondag... live vanuit Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Ik praat vanmorgen met Remco Rijding... die een bijzondere band kreeg met het Russisch ereveld... bij kamp Amersfoort in Leusden. Op dit ereveld zijn 865 soldaten begraven... die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, Remco, was jij nou... Op jonge leeftijd ook al zo iemand die zich helemaal verdiepte in de Tweede Wereldoorlog? Nou, ik heb er wel altijd uh, interesse voor gehad. Uh, ik kan het ook niet echt verklaren. Het was natuurlijk toch wel uh, ja, de, de meest schokkende gebeurtenis in, uh, in mijn eeuw. Maar wel je bent pas dertig jaar na de Tweede Wereldoorlog ja. geboren. Ja, ik ben van 1976, uh, dus daarmee verklaar je ook inderdaad niet mijn, uh, mijn uiteindelijke zoektocht. Um, die heeft ook niks te maken met mijn eigen familie, want uh, ik, ik kende niet eens het lot van mijn familie in de oorlog. Uh, dat ben ik pas, pas later gaan afvragen. Hoe, um, hoe gingen jullie uh, als gezin uh, vroeger om met, met dit soort dagen, 4 mei, 5 mei? Nou, ik weet dat wij uh, traditiegetrouw wel uh, om, op, op 4 mei uh, tegen achter daarvoor gingen zitten. En uh, dat ik dat ook echt wel uh, heb ervaren dus, uh, als, als kind. Hè, want uh, uh, ja, ik vond dat toch belangrijk en ik vond dat heel indrukwekkend. En ik herinner me ook uit die tijd, en nou, dan moet ik een jaar of 10, 12, 13 zijn geweest... Uh, alle documentaires uh, over Anne Frank bijvoorbeeld, herinner ik me... dat dat grote indruk heeft gemaakt. Dus die interesse die is er altijd wel geweest. Ja. Ja. Maar misschien komt dat ook uh, door de aard van het beestje. Ik ben nou eenmaal een nieuwsgierig mens. Ja. En, uh, ik ben ook niet voor niks uh, uh, ooit journalist geworden. Maar je ouders zijn waarschijnlijk ook niet geboren uh, in de oorlog. Pas, ook pas na de oorlog. Nou, Mijn vader is in de oorlog geboren. Uh, mijn moeder is van 1946... Okay. Um, maar van mijn vader kan ik dat niet hebben meegekregen... want die is al, al heel vroeg uh, in een inrichting opgenomen. Dus die, uh, ja, die heeft mij niet kunnen opvoeden. En mijn moeder heb ik daar nooit over uh, horen praten. En uh, zijn er dan verhalen van, van misschien opa, oma? Van... Nou, later ben ik me dat dus pas gaan afvragen. En ik, ik weet wel uh, dat uh, mijn opa uh, van, van moederskant het ene ander heeft, uh, heeft meegemaakt. Maar ook daar wist ik het feit niet van... Um, en eigenlijk nog steeds niet gek genoeg. Maar uh, dat is een van de toekomstplannen om hem daar nog eens uitgebreid over, de, over te... Nou ja, interview is een groot woord. Maar om hem de vragen te stellen die bij mij nog leven. Ja, ja want uh, daar zou hij eventueel nog over kunnen, kunnen ja, vertellen. Zeker, ja, zeker. Ja. Dus ik moet niet te lang wachten waarschijnlijk. Maar uh, ja, nee, dat, uh, daar wil ik wel wat meer van weten. En, en ja, het is misschien gek dat ik... Me heb verdiept in het lot van anderen, terwijl ik uh, niet eens wist hoe het mijn eigen familie uh, was, was vergaan. Nee, en, en überhaupt. Uh, je, je trekt je het lot aan, of de dood en het afscheid van uh, Russische Sovjet-soldaten. Maar de dood en het afscheid spelen ook een hele belangrijke rol in je eigen persoonlijke leven. Ja, ook dat ben ik me pas later gaan realiseren dat daar verbanden tussen zijn. Want. Um, toen ik voor het eerst hoorde van het Russisch Ereveld... En, en merkte dat daar 865 oorlogsslachtoffers begraven liggen... van wie de familie tot op de dag van vandaag niet wist... Uh, wat er met ze was gebeurd. Um, ja Toen ben ik op zoek gegaan naar familie. Uh, en op dat moment, in die fase had ik net een, een, een heel vervelende tijd achter de rug. Want mijn moeder was overleden. Ja, op, op, wel, op welke leeftijd is je moeder overleden? Toen ik 16 was. En, en mijn vader was het dus al niet meer. Want op, op welke leeftijd is je vader uit huis gegaan? Ja, ik was een jaar of vijf toen mijn vader werd opgenomen. En 16 toen mijn moeder overleed. Dus uh, ja, ik stond al heel vroeg uh, min of meer alleen voor. Zo, uh, want je, je vader zat permanent in een psychische ja. inrichting. Een ja. Psychiatrische inrichting. Ja. En, en je moeder overleed plotseling? Nou, ja, plotseling. Um, in juli 1992 werd duidelijk dat ze kanker had. En uh, nog geen negen maanden later was ze overleden. Dus dat, uh, dat voelde wel als plotseling. Ja, ja, dat het, ja. Voor, zeker voor een, voor een jongen van 15, 16 jaar. Ja, ook omdat we dat, ondanks dat ze ziek was... toch niet echt hadden zien aankomen. Ik realiseerde me pas dat het niet meer goed zou komen... Nou, misschien wel op de dag dat ze overleed. Maar, ja. Want hoe, hoe, hoe deed je dat dan met school of met de Nou, gewone ik ben dingen? Bij, uh, bij een oom en tante terechtgekomen. Uh, ik was 16, dus ik was al een heel eind op weg met, uh, met VWO. Dus ik, ik wilde per se in Amersfoort dat, uh, dat afmaken. Dat heb ik ook gedaan. En uh, ja, dat was natuurlijk... Ja, een heel zware tijd. En, maar vooral daarna ben ik in... Een... Want woonden je oom en tante ook in Amersfoort? Dus... Nee, die woonden in, in de Meren. Dus niet zo heel ver weg. Maar toch, als je dat met openbaar vervoer moet doen... is dat best een hele onderneming. En um, ja, dat heb ik toch twee jaar volgehouden. Ook door de, de, ja, de kracht die ik waarschijnlijk kreeg uit, uit school... Waar, waar docenten heel betrokken waren... en waar ik uh, ja, vrij actief was um, en, en me op mijn plek voelde. Maar na die tijd heb ik pas echt een zware tijd gekregen. Want toen ben ik uh, alleen op een kamertje in, uh, in Leiden terechtgekomen. Als student? Als student. En daar was ik absoluut niet uh, gelukkig. Um, ja, voelde ik me ook... Uh, maar goed, dat is mijn perceptie. Voelde ik me ook uh, in de steek gelaten. Alleen, eenzaam. Um. Want had je nog contact met je vader? Nee, die contacten waren toen al nauwelijks. Want je moet je voorstellen, als je een kind van vijf bent... dan is een inrichting niet de ideale plek om, uh, om rond te lopen. Ja, je kunt daar wel van zeggen, ja, uh, dat is misschien niet de juiste keuze geweest. Dat, dat, goed, ik, ik begrijp waarom mijn moeder op een gegeven moment heeft gezegd... ik neem de kinderen niet meer mee. Want uh, ja, ik kom er nu af en toe en uh, dat is geen gezellige boel, kan ja, ik je verzekeren. Je vader leeft nog? Ja, mijn vader leeft nog steeds. Ja, en de laatste jaren heb ik wat meer uh, contact met hem gekregen. Dus um, ja, dat, uh, dat deel van mijn, van mijn eigen leven is... Uh, ja, niet afgesloten, maar euh, nou ja, dat heb ik een plek weten te geven, zoals dat heet. Ja. Wat, wat kun je nog met hem delen? Weet hij dat je een boek nou, hebt geschreven? Ja, dit, kijk, hij, hij, um, hij zit wel in een soort van um, cirkeltje. Dus hij leeft in, in het verleden eigenlijk. Want ja, zijn leven is toen eigenlijk opgehouden. Uh, dus het gaat heel veel over hoe het vroeger was... En ook heel veel over wat hem is aangedaan. Want wat is zijn aandoening? Ja, dat, dat, ik heb daar laatst voor het eerst pas echt iets over gehoord. Het is een vorm van schizofrenie, heb ik begrepen. Um, hij zegt zelf dat hij is doorgedraaid... en dat hij de war raakte met de tijd. En, uh, ja, het, is, het doet er ook niet toe wat het is. Uh, dat verandert niks aan de situatie, zeker niet na zoveel jaren. Um, maar goed, dat alles, dat, dat, dat, uh, dat ik eigenlijk geen ouders meer had. Later ben ik gaan inzien dat dat uh, misschien niet mijn motivatie was... Om die, om die nabestaanden van Sovjetsoldaten te zoeken. Want ik vond het moeilijk te verkroppen dat, dat in mijn geboortestad... 865 soldaten lagen van wie de familie niks wist. Maar wel dat ik ze misschien beter kon begrijpen. Omdat ik zelf uh, ook zonder vader was opgegroeid. Um, dus de, de, ja, dat verband tussen mijn eigen leven en, en de zoektocht is er natuurlijk wel. Ja. Voordat je die drive kreeg om die zoektocht aan te gaan, zat je heel diep. Je vertelde de, de, de, kort net iets over een periode in Leiden. Was dat ook de periode dat je dacht van ik, ik, stap, ik stap eruit? Ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik zag helemaal geen reden meer om verder te leven. En, um... Ja, ik was echt eenzaam en ik, ik voelde me waardeloos, letterlijk. Dus ik, ja, ik had... Het was heel moeilijk om... Ik was gewoon depressief, zo heet dat, klaar. Um, maar het is heel moeilijk om daar weer uit te komen. Zeker zonder begeleiding en zeker als, uh, als jonge, onervaren uh, vent. Ik bedoel, nu ken ik de valkuilen en uh, zal het me niet zo snel meer gebeuren. Maar um, ja, je, je voelt je alsof je in een draaikolk naar beneden zit waar je niet meer uitkomt. Want had je dan nog vrienden? Ja, die had ik wel, maar um, die zag ik te weinig. En Ik heb daar natuurlijk ook wel eens met vrienden nog over gesproken. Um, misschien waren ze er wel voor mij, maar ik heb dat niet zo ervaren. En dat, dat komt omdat je, als je depressief bent, geneigd bent... om alles negatief te zien en... en en elk signaal dat erop wijst dat ze er misschien toch niet voor je zijn, oppikt. Terwijl elk signaal dat ze er misschien wel voor je zijn, niet oppikt. En, en ja, daar ben ik uh, uitgekomen. En op eigen kracht. En uh, uiteindelijk, het was al een paar jaar later... maar uh, heeft dat ereveld, die zoektocht naar nabestaanden, mijn leven ook zin gegeven... Ja. Um, ik weet nu dat ik van waarde ben geweest voor andere mensen. En dat doet mij uh, erg goed. Uh, je, je hebt ook nog een zus. Had je in die tijd contact met haar? Ja, ook weinig. Um, mijn zusje woonde nog bij, uh, bij mijn oom en tante. Um, ik ben daar... Uh, ja, dat, dat, dat, dat liep gewoon niet goed. Um, en ja... Ik kan me he sowieso heel weinig contacten herinneren uit die periode. Um, het enige wat ik nog deed was, uh, was sporten. Maar ja, daarvoor moest ik ook reizen en op en neer. En, en op een of andere manier, als ik dan weer terugkwam in dat kamertje in Leiden... dan, uh, ja, dan viel die, uh, dat negatieve viel toch weer als een, als een soort van schaduw over mijn leven... En, uh, maar goed, daar ben ik uitgekomen. En, um... ja, hoe heb je dat gedaan? Want je zegt net, ik ben er op eigen kracht uitgekomen. Nou, op een bepaald moment vielen er een paar dingen mijn kant op, zou ik maar zeggen. Dus ik haalde net voldoende studiepunten om uh, met, door drie nachtjes te blokken. Um, om niet de studiebeurs te hoeven terugbetalen. Hoe oh, was je er zo eens? Ja, nou ja, goed, ik, ik was gewoon in dat jaar totaal niet gemotiveerd ook. En nee. bovendien was de studie gewoon... Ja, echt niet op mijn lijf geschreven, bleek. Want Wat deed je? Politicologie. En ik vind politiek interessant, maar dit was, was mij veel te abstract. Ik wist eigenlijk al dat ik journalist wilde worden. Dus ik kreeg een brief in dezelfde maand dat ik ingeschreven was, ingelood was bij de School voor Journalistiek. Dat was natuurlijk ook positief nieuws. Ik ben toen een week uh, ja, op vakantie gegaan eigenlijk naar, naar de Tour de France. Nou, dat was, uh, ja, als sportliefhebber was dat, uh, was dat een geweldige week. En toen dacht ik bij mezelf: ja. Dan nou kun je twee dingen doen. Je kunt weer terugkruipen uh, in dat kamertje... of je gaat wat maken van je leven. En ik denk dat mijn karakter uiteindelijk wel zo is dat ik, uh, ja, dat ik niet, niet opgeef. Dus ik... In je boek las ik uh, dat je niet net als je vader een afhaker wilde zijn. Ja, zo, zo voelde ik dat toen natuurlijk. Uh, of natuurlijk... Uh, kijk, mijn vader was ziek. Uh, mijn vader kon er uiteindelijk niks aan doen... Maar hij werd door de buitenwereld en, en waarschijnlijk ook wel door mij gezien als iemand die, uh, ja, die zijn gezin in de steek had gelaten. En voor mij was dat ook makkelijk, want ik had een zondebok nodig. Mijn moeder was overleden. Mijn moeder had alles voor ons gedaan. Je kon dat op geen enkele manier uh, plaatsen, uh, accepteren. En het was toch wel makkelijk om dan naar mijn vader te wijzen: van als jij er was geweest, was het allemaal niet gebeurd. Dus het. Dat is niet reëel, maar dat was wel zoals ik het ik toen over dacht. En um, ja, misschien dat ik me daarom heb afgezet tegen dat, dat beeld van, van opgevers. Maar ik denk uiteindelijk dat dat niet, niet daaruit voortkomt... maar dat het gewoon in mijn karakter zit. Ik ben, ik, ik ben altijd iemand geweest van een lange adem. En ik, ik, ik ben altijd iemand geweest die tot het gaatje wil gaan... en, en dingen goed wil afronden, dus... Lijkt je daarin op je moeder? Ja, mijn moeder was echt een echte doener. Die, die kon alles en deed ook alles. Um, ik weet niet of mijn moeder een perfectionist was zoals ik. Um, maar dat durf ik niet te zeggen van, van welke van de twee ik dat heb. Misschien heb ik ze ook wat te kort meegemaakt om dat te kunnen zeggen. Laat anderen dat maar invullen. Ja, ja. Straks wil ik van je weten hoe je er toch bij komt om op zoek te gaan naar de identiteit van de dode Russen en hun familie. Maar eerst is het half acht en tijd voor het overzicht van het nieuws. En uh, nou, dat is, uh, oh, dit is Radio 1 het NOS Journaal. In het hele land wordt vandaag de bevrijding gevierd. Het officiële startsein werd om middernacht gegeven... en toen werd bij hotel De Wereld in Wageningen... waar de capitulatie ooit werd getekend, het bevrijdingsvuur ontstoken. Op veertien plekken is er vandaag een bevrijdingsfestival... waar bekende artiesten optreden. De bevrijdingsdag wordt afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam.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 Niall Ferguson nu. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is De Zondag, op Radio 1. Goedemorgen, u luistert naar Dit is De Zondag... live vanuit Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders... aan de rand van Almere. Als u net inschakelt, een hele goede morgen... en heel puik dat u luistert. Mijn gast vanmorgen is Remco Rijding. En de thema's dood en afscheid... spelen een belangrijke rol in zijn leven... Want Remco, jouw moeder overleed al toen je nog tiener was... en je vader werd vanwege psychische klachten in een inrichting opgenomen. Maar dat niet alleen. Het komende half uur praten we door... over wat min of meer jouw levenswerk is geworden. Het opsporen van nabestaanden van Russische soldaten... die op een ereveld bij kamp Amersfoort in Leusden zijn begraven. En dit ereveld ligt eigenlijk in je achtertuin. Dus je hebt jarenlang in de omgeving van Amersfoort gewoond. Um, was je daar als middelbare school scholier uh, alles een keer geweest. Wist je ervan? Nee, ik had er uh, zelfs nog nooit van gehoord. En, en inderdaad, ik, ik, ik ben geboren in Amersfoort. Ik ben opgegroeid in Leusden. Ik woonde op dat moment weer in Amersfoort. En ik werkte ook nog eens als medewerker van de Amersfoortse Courant. En toch nog nooit gehoord van, van dat Russisch Ereveld. Ja, ik, heb, ik heb zelf ook jarenlang in Amersfoort gewoond. Ik heb zelfs zomerslang gevoetbald op de Dodeweg... waar dat Ereveld is. Bij Fop. Geen idee. Ja, nee, het is, uh, ja, dat is bizar. En dat vond ik ook. Uh, ja, dat, dat was waarschijnlijk het eerste wat, mij, wat mijn nieuwsgierigheid wekte. Uh, hoe kan dat? Hoe kan het dat ik dat niet weet? En, en mijn vrienden die ik ernaar vroeg, die, die haalden ook hun schouders op. Uh, ik dacht eerst ook nog, nou, er zijn een paar graven ergens achteraf. Uh, op de Amersfoortse begraafplaats Rusthof. Maar tot mijn grote verbazing bleek het een compleet Russisch ereveld te zijn. Het enige in Nederland met 865 uh, grijze grafstenen. Maar hoe kwam je daar terecht? Nou, ik was in, uh, in Moskou geweest met een uitwisselingsprogramma van uh, de School voor Journalistiek. En uh, was daar uh, ja, razend enthousiast over, over die, uh, die tien dagen in die, uh, die maffestad. Dus ik kwam enthousiast terug op de redactie van de Amersfoortse Courant... waar ik op, op zaterdag die stukjes zat te tikken voor de sportbijlage. Met een fles wodka, las ik in je ja, boek. Ja, ik kwam vanaf Schiphol <laughs> rechtstreeks met een fles wodka... want uh, ja, ik dacht, ik moet het dan ook op zijn Russisch uh, vieren, uh, die tien dagen. En uh, voor mij kon dat uh, niet lang genoeg duren, dat, het, het, het verlengen van, dat, uh, van die reis en dat gevoel. En voor die wodka was niet al te veel belangstelling... Maar op de redactie was uh, uh, Alex Engbers, de, de chef van de stadsredactie... en die zei... Uh, Remco, je bent een, uh, een jonge vent en uh, uh, je bent student... dus je hebt alle tijd, je bent handig uh, met internet... en je hebt contact opgedaan in Rusland. Is het misschien wat voor jou om eens in het Russisch ereveld te duiken? Nou ja, en toen keek ik hem aan van... Uh, waar heb je het over? En, nou, vervolgens was natuurlijk mijn nieuwsgierigheid gewekt en ben ik op het, uh, het vouwfietsje van mijn huurbaas uh, ben ik naar, uh, naar Rusthof gefietst. Ja. Nou ja, in de verwachting, wat ik net zei, dat ik daar een paar vergeten gaven zou, uh, zou aantreffen. en Tot mijn grote verbazing vond ik daar dus 865 stenen... met, met name erop in het Cyrillisch. Hoe, hoe was dat toen je daar voor het eerst rondliep? Ja, ik was wel onder de indruk. Het, het, het, die stenen zijn allemaal gelijk, Ze staan in rechte lijnen... Um, ik heb dat ook wel beschreven als soldaten in de houding. Um, maar ja, als je daar een paar minuten rondloopt... en, en probeert dat te verbeelden en te begrijpen... Dan, dan kom je toch op een gegeven moment tot de conclusie... Dit, dit waren jonge jongens. Dit waren jongens zoals ik. En die hebben op een verkeerd moment uh, nou ja, geleefd, zou je kunnen zeggen... en hebben moeten vechten. En zijn duizenden kilometers van huis terechtgekomen. En dat greep je direct? Ja, vooral het feit dat. Uh, uh, zo werd het mij althans verteld. Er nog nooit ook maar één familielid was geweest. Dus in mijn geboortestad. 865 oorlogsslachtoffers. Allemaal vergeten. Allemaal nog te boek als vermist. En geen enkel familielid dat ervan wist. En dat vond ik eigenlijk onacceptabel. En door die opdracht van die hoofdredacteur van de Am Amersfoortse Courant. Die zei van uh, Remco, ga jij dat eens even uitzoeken? Ben je dat ook daadwerkelijk gaan doen? Ja, nou ja, de, de afspraak was, uh, kijk er eens naar... en probeer eens te kijken of je dat uh, vergeten ereveld een gezicht kan geven. En doe dat door nabestaanden op te sporen. Um, op een, op een ja, no cure, no pay basis. Dus uh, uh, ja, het is jouw klus. En uh, lukt het je, dan, uh, dan praten we wel verder. En dat is een beetje uit de hand gelopen, want uh, ja, ik ben er anderhalf jaar mee bezig geweest. En uh, toen vond ik voor het eerst personalia uh, van soldaten, want de namen staan wel voor zover bekend op de stenen. Maar uh, alleen voor- en achternamen, dus hebben drie namen, uh, vadersnamen ook nog. En, en geen aanvullende gegevens. En je vist, dat zie hier aan de Oostvaardersplassen uh, misschien wel een goede metafoor, je vist in een enorme vijver. Want er zijn 26 miljoen oorlogsslachtoffers in de voormalige Sovjet-Unie. Zoveel? Ja, dus dat... Ja, dat is, dat is... Daar, daar staat niemand ooit bij stil. Of tenminste, ik in ieder geval niet. Nou, laten we zeggen dat die groep nogal onderbelicht is geraakt in Nederland. Ja, en dat, dat heeft natuurlijk veel te doen met de Koude Oorlog. Um, dat merkte hij ook wel op dat ereveld. Dat het een, een ja, wat koude, kille plek was geworden. Um, dat... De soldaten die in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, zijn gestorven, indirect ook voor onze vrijheid, dat die werden gezien als soldaten van onze nieuwe vijand, ondanks dat ze al gestorven waren. Ja, uh, en dat zoeken in en die enorme uh, vijver met 26 miljoen slachtoffers, ja, dat betekent dat je heel erg veel gegevens moet hebben om zeker te weten. Uh, dat je een match hebt tussen de soldaat die hier begraven ligt... en de soldaat die daar vermist wordt. Maar waar heb je overal gezocht? Ja, in zoveel verschillende archieven in Nederland, in Duitsland... Uh, in Amerika, uh, in Rusland uiteraard... En, en later ook in alle voormalige Sovjet-staten. Um, en dat levert in eerste instantie niet zo heel veel op... Uh, totdat ik voor het eerst een, een gouden fonds deed. Dat waren zogenaamde Reports of Burial, gemaakt door de Amerikanen... in Margraten, waar nu het Amerikaanse Irreveld is. En daar lagen aanvankelijk ook 691 Russen. Die zijn overgebracht naar Amersfoort. En vooral over die groep uh, ben ik veel meer te weten gekomen. Later ook uit allerlei andere bronnen. En toen vond ik personalia waarmee ik uh, voor het eerst... Uh, nabestaanden in theorie zou kunnen opsporen. Ja. En toen ben ik naar Alex Engwes gestapt en heb ik gezegd... Alex, ik moet op reis. <laughs> Mooi. Um, uh, daar praten we zo zeker over door. We, we, we vragen onze gasten altijd om een belangrijke foto mee te nemen... Uh, die veel voor ze betekent. En jij hebt een foto meegenomen die ook op de voorkant van je, van je boek staat. Ja. Um, beschrijf hem eens. En wie zijn het? Ja, dan moet ik mijn verhaal toch even afmaken. Want ik ben vervolgens op reis gegaan. Uh, heb daar uh, op de Krim ter plekke familie geprobeerd te zoeken. En om een lang verhaal kort te maken, ik belde op een gegeven moment aan uh, drie hoogjes, zo typisch Sovjetletje. En de deur ging open. En voor mij stond een man met zilvergrijze haren. En wat bleek, dat was de zoon van de soldaat die ik, uh, die ik zocht. En de eerste ooit die te horen kreeg... vader is niet langer vermist. Vader ligt bij ons in, in Nederland. En dat was natuurlijk voor mij... een enorm emotionele gebeurtenis. Ik had twee jaar lang gezocht... naar mensen die alleen op papier... en, en op de grafsteen bestonden. En ineens had ik mensen van vlees en bloed. En voor hem, na, om na 55 jaar te horen... vader is terecht... ja dat was natuurlijk nog veel emotioneler En deze foto... Dit is de foto van de, van de familie. Dus je, je ziet daarop uh, Vladimir Botenko, de soldaat. En, uh, en zijn vrouw Alexandra. En hun uh, twee oudste kinderen. Stepan, die in, in 1944 uh, 18 jaar is, is geworden. En oud genoeg was om zelf naar het front te vertrekken. En net als zijn vader ook nooit meer thuis is gekomen. En Pjotter. Um, uh, Piotr was tien toen zijn vader naar het front vertrok. En ook hij leefde nog. En hij zing... Kwam je bij hem aan? Of? Nee, ik kwam bij Dimitri. Uh, de, de jongste van, uh, van de vier kinderen. Die staat niet op de die foto? Die staat niet op de foto, want die was nog niet geboren toen de foto werd genomen. Maar Piotr leefde ook nog en die is een jaar na mijn komst overleden. Dus ja, moet je je voorstellen. Als ik een jaar later was geweest, dan had hij het nooit geweten. En ja, deze foto is, is voor mij natuurlijk... het symbool van de geslaagde zoektocht. Maar bovenal... Botjenko uh, is het gezicht van het ereveld geworden. Het, was, het waren anonieme grijze grafstenen. En nu hebben die stenen een gezicht gekregen. Het zijn mensen van vlees en bloed. Botenko blijkt uh, een man te zijn geweest... met een gezin, met een voorgeschiedenis, met broers... Uh, en ook het hele leven van die familie na de oorlog... heb ik weten te reconstrueren. En... Ja, want, want het boek gaat eigenlijk... Uh, gaat het ene hoofdstuk gaat het eigenlijk over jouw zoektocht. Ja. En over misschien ook wel een beetje jouw levensgeschiedenis. Ja. Uh, en het andere hoofdstuk, hoofdstuk gaat over deze familie Botenko. Ja. Uh, en, en hoe zij eerst uh, vrije boeren waren... Uh, later uh, onder Stalin... De boel moesten inleveren. De moesten moest inleveren. Hoe wakker werden gezien. Ja. Klopt. En uh, ja, zo, zo, zo begrijp je hoe die mensen in de oorlog terecht zijn gekomen... en wat dat met het gezin heeft gedaan. En uh, er was natuurlijk een moment dat ik... Uh, uh, voor, voor het boek, voor het schrijven van het boek, nog een keer grondig onderzoek moest doen naar de familie. En ja op een bepaald moment kwam ik erachter dat ik meer van de familie wist dan de familie van de familie <laughs> wist. En, en dat ik zelfs neven had teruggevonden waarvan zij niet eens wisten dat ze bestonden. En ja, dan, dan, dan begrijp je wel dat, dat je goed bezig bent om, om, om die jongen een gezicht te geven. Wat ja. ontroerde je het meest? Nou, voor mij persoonlijk natuurlijk de ontmoeting met die, met die mensen. En uh, met Dimitri in het bijzonder. En uiteindelijk, wat het allemaal om te doen is... de hereniging tussen uh, Vladimir en Dimitri, vader en zoon. Uh, want we hebben hem toen uh, uitgenodigd om naar Nederland te komen. En hij was uh, zodoende in 2000 de eerste nabestaande ooit... die op het eergeveld was. En eindelijk afscheid kon nemen van zijn vader... En, ja, dat, uh, ja dat, dat, dan lopen de rillingen over je lijf. Ja, dat, uh, na al die jaren toch nog herenigd een vader die die nauwelijks gekend heeft. Vooral uit de verhalen van zijn moeder. En dan na 55 jaar aan zijn graf staan. Ja, dat is eigenlijk waar, waarom ik dit doe. En, en wat ontroert je dan in hun verhaal? Dat zij uh, al die jaren uh, in onzekerheid hebben verkeerd dat ze nooit hebben geweten wat er met hun vader is gebeurd. Dat die formeel te boek stond als vermist... maar dat vermist in de eerste jaren na de oorlog gelijk stond aan verdacht. Want verdacht kon ook uh, iets heel lelijks betekenen... namelijk er met een Duitse vrouw vandoor of achtergebleven ergens in het westen. En, en dus is dit ook een stukje eerherstel. Uh, zij weten nu eindelijk wat er is gebeurd. Ze kunnen het eindelijk afsluiten. Ze kunnen het een plek geven... Uh, het biedt rust en het biedt zekerheid. En, en ja, dat is voor die mensen heel veel waard. En plus de wetenschap dat hij niet ergens is achtergebleven in een bos... Uh, en nooit gevonden is, maar een eigen plekje heeft... op een goed verzorgd ereveld door de Oorlogsgravenstichting... Uh, uitstekend onderhouden met een eigen grafsteen... met zijn naam erop, tussen kameraden. Ja, dat biedt ook, ook wel veel troost. Want hoe is hij aan zijn einde gekomen? Heeft hij de, de vrijheid nog meegemaakt? Hij is krijgsgevangen genomen. In een kamp in het westen van Duitsland beland. Daar ziek geworden. Um, en bevrijd door de Amerikanen. Dus uh, dat is extra treurig dat hij bijna thuis was. Maar hij toch niet gered heeft. Want hij is aan ziekte, aan tuberculose, overleden. En vervolgens overgebracht naar Margaten. En na de oorlog naar, naar Leusden. Z zijn zoon reageert best wel... Extreem uh, lees ik in je boek uh, uh, of uh, de, de vrouw van zijn zoon die zegt: Eigenlijk uh, de tranen biggelen over haar wangen, Dimitri is zijn vader kwijtgeraakt, maar hij heeft er een zoon bij gekregen. Zegt ze: We beschouwen je als een lid van onze familie. Jij en je gezin zullen hier altijd welkom zijn. Dat dan ja. tegen jou ja, die dankbaarheid is natuurlijk uh, enorm. en... Uh... Ik voel wel een beetje aan waar je naartoe wil, want uh, ik ben natuurlijk mijn, mijn ouders kwijtgeraakt. En, en zij beschouwen mij als een zoon. Nou, dus uh, zozeer bedoelde uh, ik het nou nog ja, niet, maar dat, dat, uh, dat mag je zelf zo invullen. In. Um, ja, dat is, dat is, het is natuurlijk altijd fijn om te weten dat er mensen zijn op, op deze aarde waar je bij terecht kan. Uh, maar meer, ik, ik doel meer op het feit van dat ze dus zo dankbaar zijn dat, dat, dat je dit gedaan hebt. Ja, maar het is voor die mensen ook gewoon enorm belangrijk. Kijk, als je vader overlijdt, of, of in mijn geval mijn moeder overlijdt... dan, dan kom je in een rouwproces terecht en dat is zwaar. Maar op een bepaald moment uh, ja, ga je toch verder met je leven. Maar als je niet weet wat er met je vader is gebeurd... dan kun je eigenlijk niet verder met je leven. Je vraagt je altijd af waar is hij, wat is er gebeurd... En om dan na al die jaren toch nog duidelijkheid te krijgen... juist na al die jaren, aan het eind van hun leven... ja, dat is gewoon enorm belangrijk. Van hoeveel gesneuvelde soldaten heb je inmiddels al de in identiteit achterhaald? Ik heb nu de familie van 188 soldaten gevonden. Zo. Overal en nergens in de voormalige Sovjet-Unie. En hoe lang ben je daar nu in totaal <laughs> mee bezig geweest? Ja, nou, ik zei al, het is een beetje uit de hand gelopen. Ik ben er nu uh, uh, 15 jaar mee bezig. Zo. Ja. En hoe lang ga je er nog mee door? Ja, het komt natuurlijk nooit af. Uh, ik zal altijd verbonden blijven aan het ereveld. Uh, maar de opsporing houdt natuurlijk wel ergens op. Al is het maar omdat de kinderen van soldaten nu, uh, nu ver in de 70, uh, begin 80 zijn, op zijn jongst. En uh, dat is ook de reden dat ik heb besloten... om de komende twee jaar daarvoor vrij te maken. Om nog alles op alles te zetten om die opsporing tot een goed einde te brengen... voor die laatste tientallen families die ik misschien nog kan vinden. En uh, ja, dan houdt de opsporing op. Maar dat betekent niet dat daarmee ook de nagedachtenis aan die soldaten uh, ophoudt. Dus ik blijf nog wel lang aan het ereveld verbonden, denk ik. Uh, straks uh, wil ik graag antwoord op, uh, op, op uh, deze vraag. De begraafplaats voelt steeds minder als een morbide plek en steeds meer als een bron van leven. Dat mag je zo meteen uitleggen. Maar eerst de Utrechter Rupert Blackman.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 a stranger. De Utrechtse singer-songwriter Rupert Blackman zingt het en mijn gast van vanmorgen Remco Rijding zegt het tegen de 865 in Amersfoort begraven Russen. Don't be a stranger. Remco's levenswerk ligt hier voor me in boekvorm... een zoektocht naar de identiteit en de nabestaanden... van onbekende Russische geallieerden... die begraven liggen op het ereveld nabij Amersfoort. En met zijn zoektocht wil hij, en nu zeg ik het even in mijn eigen woorden... de anonieme doden alsnog, alsnog tot leven wekken. Daar komt het eigenlijk om neer, toch? Ja, zeker. Je schrijft in je boek letterlijk... de begraafplaats voelt steeds minder als een morbide plek... en steeds meer als een bron van leven. Leg dat eens uit. Nou, Toen ik daar voor het eerst kwam had je daar die grijze uh, grafstenen allemaal op een rij. Het uh, voelde als anonieme soldaten. en Ik wilde weten wie die jongens waren en, en, en hoe hun leven was geweest. En um, dat het steeds meer een bron van leven uh, uh, als zodanig voelde... dat is natuurlijk omdat ik al die families heb gevonden in de eerste plaats. Kinderen. Kinderen van die soldaten. Dus kinderen van het ereveld zou je kunnen zeggen. En... En die hebben met hun foto's en verhalen dat ereveld voor mij tot leven gebracht. Maar er is nog een uh, component. Want uh, je gaf al aan dat ook mijn eigen verhaal um, in het boek uh, voorkomt. En dat is niet voor niks. Uh, dat is niet omdat ik zo graag over mezelf schrijf. Dat is omdat mijn leven uh, drastisch is veranderd door dat ereveld. Omdat het uiteindelijk mij uit de put heeft helpen halen. Maar ook omdat het... Uh, voor mij een nieuw leven heeft opgeleverd. Want tijdens mijn zoektocht uh, had ik op een bepaald moment een, uh, een tolk nodig. Okay. En um, om een lang verhaal kort te maken... die tolk is uh, alweer tien jaar mijn, uh, mijn echtgenote. Echt waar? En, uh, ja, Je is gewoon een is... hele mooie tolk geschaakt. Ja, ja, de <laughs> mooiste van, uh, van, uh, van het land. En uh, er lopen heel wat mooie vrouwen, dus uh, zeker... Ja, en uh, dat heeft dan ook weer nieuw leven opgeleverd. En, uh, een, kind, een eigen kind van het Ereveld, zou je kunnen zeggen. Jouw kind van het ja, Ereveld. Ja. Dat is wel bijzonder. Uh, en 9 mei is een belangrijke datum geworden in jouw leven. Want ja, dan is het de overwinningsdag in Rusland. En dan wordt ook altijd een herdenking gehouden bij kamp Amersfoort. Uh, dat is het aanstaande donderdag. ja. Uh, is het, is het programma dan al bekend? Zeker, ja. Bekend? 9 mei inderdaad, uh, Jin Pabedi, uh, Overwinningsdag. Uh, met een herdenking uh, op het Russisch Ereveld uh, aan de Dodeweg. Uh, het begint om 11 uur. Vanaf half 11 uh, verzamelen mensen zich al uh, voor de ingang. En dit jaar is het ook nog eens uh, een bilateraal jaar. Uh, de Russen hebben dit tot vriendschapsjaar met Nederland uitgeroepen. Dus er wordt ook wat meer cachet gegeven aan die herdenking. Dus er zijn ook ambassadeurs van, van Amerika, van Frankrijk, van Polen. Um, nou ja, een, een hele stoet aan mensen is uitgenodigd... om daar dit jaar uh, acte de présence te geven. En uh, ik hoop natuurlijk van harte dat uh, inwoners van Amersfoort en Leuster... maar ook andere Nederlanders die belangstelling hebben... voor deze vergeten groep oorlogsslachtoffers... Uh, daar uh, donderdag bij willen zijn. Heeft dit, dit werk jouw kijk op de Tweede Wereldoorlog veranderd? Ja, dat denk ik wel, want ik ben uiteindelijk ook een product van deze maatschappij. En als de, Russen en de Russische rol, de Sovjetrol tijdens de oorlog onderbelicht is in Nederland... dan betekent dat dat die ook onderbelicht was bij mij. En ik heb wel doen inzien dat je 26 miljoen oorlogsslachtoffers... uit de voormalige Sovjet-Unie niet als een voetnoot in de geschiedenis kunt, uh, kunt wegzetten... Um, dus ja, en passant uh, leidt mijn onderzoek en de aandacht daarvoor... denk ik ook tot uh, een klein beetje uh, correctie van de geschiedenis... zoals wij die hier uh, ons herinneren. En uh, dat is een goede zaak, denk ik. Wat gebeurt er dan? Ja, nou, ik merk dat er veel, veel aandacht is voor, uh, voor dit onderwerp. En uh, dat leidt tot meer bekendheid. En meer bekendheid leidt tot meer kennis... En dus ook tot meer begrippen van de immense rol die de Sovjet-Unie uh, heeft gespeeld. Wat je ook verder van de Sovjet-Unie uh, of van Stalin of van het Rode Leger uh, mogen denken. Heeft het je kijk op mensen veranderd? Um, nou, veranderd... Uh, nee, ik ben misschien zelf wel veranderd... Uh, ja, ik, heb er heel veel warm... ik ben er een rijke mens van geworden. Um, in alle opzichten, behalve in mijn portemonnee. Nee, ja, ik heb heel veel uh, waardevolle contacten opgedaan. Mensen zijn uh, dankbaar, warm. Uh, ik heb plekken in Rusland uh, liggen kennen... die ik anders nooit bezocht zou hebben. Laatste vraag. Als je moeder mee zou kunnen kijken... wat zou ze dan nu van je vinden? Nou, dat is natuurlijk niet aan mij om te zeggen... maar ik hoop natuurlijk dat ze dat ze trots op mij is. Ja. En... Uh, nou, dat, uh, dat zou mij uh, gelukkig uh, maken. Wij bedanken onze gasten altijd met een bijzonder cadeau. Speciaal voor jou heeft Rickert Zuiderveld een gedicht geschreven. Een gedicht voor... Remco Rijding. Een stem, een naam. Wie geeft een stem aan wie voor altijd zwijgen? Van wie geen laatste woord vernomen is, wie er afscheidsbrief nooit aangekomen is, die op hun laatste vraag geen antwoord krijgen? Wie geeft een naam aan wie er naamloos bleef? Een mens onder de talloze vermisten die ooit voor vrijheid vochten en niet wisten welk lot hen ver van huis de dood indreef? Nu kijkt een man hun zonen in de ogen. En op dit ereveld, een eenzaam stukje grond, ontstaat een zwijgend, breekbaar nieuw verbond. En waar het ijzig stil was, onbewogen, trilt nu de lucht. Een naam klinkt in het rond. En duizend duiven komen aangevlogen. Dat was hem. Mooi. Voor jou. Heel goed, zeg. Het gedicht van Rickert Zuiderveld nog eens vangen op uw netverlies. dat kan. Check dan eo.nl slash ditisdezondag. Remco, Rijding, heel hartelijk dank voor je komst... en dank voor je prachtige boek. Voor ieder, een ieder die ja, een keer iets wil lezen over de Tweede Wereldoorlog... met een compleet andere invalshoek, namelijk die van de Russische geallieerden... een aanrader. Uw presentator was tot tranen toe geroerd. En als u dit gesprek wilt terugluisteren, ga dan naar de website: eo.nl/slash. Dit is de zondag. Straks na 8 uur op deze zender: Vroege Vogels. Het is bevrijdingsdag. Uh, Menno en Janine, gaan jullie nog dieren vrijlaten? Um, nou, uh, Janine is helemaal vrij. Uh, dus die is er niet en uh, wij gaan uh, deze ochtend ook geen dieren vrijlaten maar we gaan wel naar heel veel vrije dieren uh, kijken ik denk dat ik zo recht heel even want we zitten hier aan het Nadermeren. en er is hier ook een botenhuis en ik denk dat ik zo direct heel even ga speuren naar boerenzwaluwe die zien wij iedere week rondvladderen en ik ga eens even kijken of ik kan een beetje kan zien waar hun, uh, waar hun nestjes zijn, hoe dat, uh, hoe dat staat en uh, of het al gebroed wordt. En um, nee, verder veel prachtige andere dingen. Radio 1 ja. en de ontknoping in de Eredivisie. Nog één overwinning te gaan voor Ajax. Het geldt zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen PSV, Feyenoord en Vitesse? Vanmiddag alle wedstrijden vanaf half één. Het Ajax Willem 2. Letterbreed en daar is de 1-0. E Ado Feyenoord. Voortzettend, daar is hij dan. RKC Vitesse. De van dichtbij. Hier. En PSV NEC. Wat voor PSV als de bal in de voeten ligt. De ontknoping in de eredivisie. Op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten. Oranje boven, oranje boven, leverde de koning, daarom bij Volkswagen bedrijfswagens een vorstelijke aanbieding. Nu tot 50% korting op alle Blue Motion technology pakketten.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 Dit is Radio 1.